Lust voor het oor. De zon op dat is voor pink. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Oh, van o, N, T, A, N, T, I, N, O, P, E, A. Vergeten artiesten. Dat is die kleine man. Die kleine man Vergeten artiesten. Die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 nice cup of tea in day, you see? Yes, sir. Well, my idea Of coffee. like a nice cup of tea with my Vergeet het We gaan weer eens zo'n echt gezellig zangetje zingen. Mijne dames en heren, zet eens even uw oren op, en ik zing u een gezellige, vrolijke mop. En als u daar eenmaal in zit, dan komt u daar niet meer uit. Haha, en meezingen hoor, daar gaat ie. Bloemen zijn het schoonst in ons leven. Zij zien ons vol aan. Bloemen zo liefelijk zij geven. Inhoud aan ons bestaan Ook je korenbloem schenkt aan het graanveld Zo'n schoonheid en sier Want al heb je geen geur Schoon is jouw kleur Korenbloem blauw als safir Korenbloem blauw Die zo vreedzaam leeft tussen het koren Korenbloem blauw als een zinnebeeld werd jij geboren. Jij brengt slechts vreugde waar je ook groeit. Want er heerst vrede waar jij door een bloem bloeit. Wel, bloemen zijn toch zo prachtig. Geet ze bij vreugde en bij zemaar, Bloemen, wat zij gij toch machtig. Herak komt diep in het hart zie die klaprozen en die magrieten, daar luister ik staan. Maar de korenbloem schoon, prachtig pantoon trekt mij het meeste toch aan. Korenbloem blauw die zo vreedzaam leeft tussen het koren, blauw als een zinnenbeeld werd jij geboren, jij brengt slechts vreugde, waar je ook groeit. Want er heerst vrede waar jij voor een bloem bloeit. Zit in de lucht weer het voorjaar, dan trekt de jeugd erop uit. Menige boerenzoon vond daar tussen het graan zijn bruid. En de dernen die vlechten een bloemkrans van rijn En zo dachtelen en blij neuren zij spelendere wij dit refrein. Voor bloem bloemblauw. Die zo vreedzaam leeft tussen de toren, korum bloemblauw. Als een beeld werd jij geboren. Jij brengt Las vreugde waar je ook groeit. Want er heerst vrede waar jij, korum Hangeloeloe, met kokersnoten en bananen in de tuin. Ik zoek een eigen meisje om met te gaan wonen. Een hoela meisje, chocolade bruin. Gaan we gaan samen dromen onder groene palmen. Op paradijsje in de zilveren maneschijn. In de nat bij weken klank van de gitaren. Een sprookje veel te mooi. Ik ben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 Schoenen aan, lag opgewekt en blij, ik weet niet waar ik heen zal gaan. www.getartiesten.nl Fijn dat u allemaal weer luistert. U hebt kunnen luisteren naar Willy Derby, Bloemenblauw. De Wakiki Hawaiians, Ik heb een aardig huisje in Honolulu Nog een keer de Wakiki Hawaiians Daar op die berg Eddie Christiani zong Valderie, Valdera De drie van Kees Pruis gaan we naar luisteren Ik ga van het jaar niet naar Zwitserland uit 1934 Ik heb een spijker in mijn schoen uit 1931 En de Chestnut Tree De Savoy Havana Band Oh Darling Do Say Yes uit 1925 heb ik het over waar, heb ik dat eerder gehoord. Lubendi maakte ervan, oh Antje, doe dat nou, uit 1925. Een onbekende artiest of band, Mijn Freulein bitteschön. Vergeet de artiesten, elke week weer een lust voor het oor. Deel het voort, deel het voort, laat ze voortleven. Veel luisterplezier. Drink een lekker warme koffie terwijl je luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heret de busbode uit de Jansteen Sprak tot zijn vrouw, luister eens leen Daar gins in het buitenland, is het niet fluis Ik blijf deze vakantie maar thuis Dat Zwitserse reisje, dat komt wel eens meisje. Je zit er toch maar op zo'n rots Als ik een en ander in het tuintje verander Dan zingen we strakjes vol trots Ik ga van het jaar niet naar Zwitserland Olie, olie, olie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 Ik heb mij niet gezien op een alpenkruin Olie, olie, ik zit op mijn geletter van zin tot puin En ik jodel van hulalie Moelach poëtisch, die jodelen in vies Tot iemand riep, daar is je nou is, Of anders, dan neem ik de stofzuiger zich En ik zuig jullie heuveltje weg Het conflict was geschapen paar no, de vier knapen ten strijde Die kwamen ook snel de berg stond te trillen, mama lachte te gillen en Pietje riep, hup, Willem tel. Ik ga van het jaar niet naar Zwitserland, olie, oh, olie. Oh, ik heb in mijn tuintje een berg geplant met edelwijs voor mijn privé. Mij niet gezien op een alpenkruin, olie, oh, olie. Oh, ik zit op mijn gletter van zin tot buin en ik jodel van hoeladier. Pa gaf een drive op het hoofd van een heer, scoorde een oor en riep noteer. Maar Ma greep haar bergstok een knoestige lat en ging ook het in debat. Toen vluchten de buren vol lichte kwetsuren, maar het berglandschap was kort en klein. Ma de paas won, de paas zong licht geschonden als Elias in de woestijn ga ja, van het jaar niet naar Zwitserland. land, oh lié, ik heb in mijn tuintje een berg geplanten met edelwijs voor mijn privé, mij niet gezien op een Alpenkruis. oh lié, oh ik zit op mijn gletter van Sintelpuin en ik joedel van oe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 Hij ligt nou in het gasthuis. Zijn ribben zijn stuk. Ik heb mijn vaderlijke eer goed verdedigd. Stel je voor, toen ik zei, lijkt het paard niet op mij. Zij die lachen, je bent toch zo'n stakker? Wrijf je ogen eens uit. Kijk die ene die lijkt op de melkboer en de ander op de bakker. Het rommelt en stommelt in mijn MAAR Het was ook zo'n gekke dag vandaag. Ik dronk niets dan thee, thee, thee. Geen biertjes, nee, nee, nee. Ik wacht al zomaar, ik kan er heus niks aan doen. Want ik heb een spijkertje dwars door mijn schoen. Ik ga nog een kopje thee drinken, hoor. <laughs> ik heb er meest niks aan doen, al nou, de spijtjes groeien. Ik droom niets van thee, thee, thee, thee. Geen biertjes, nee, nee, nee. Ik mag al zo, maar ik kan er heus niks aan doen.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 Klik zo mijn bij mijn schat. Nou heb ik geluk gehad. Ben met haar in zuivere harmonie. Dat dank ik aan de chestnut tree. Op alle feesten voor de merlie, Tom en muts. Nu roepen allen flink stampend luid de chestnuts.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 Als ik Jozefine zie Dansen wij de chestnut tree Iedere keer een schokje Nee, ik niet Dat wordt bij de chestnut tree Ook al gaan de zaken Nog zo slecht Ik heb me dapper toegelegd Op de dans die ik het liefste zie En dat is de chestnut tree Op alle feesten Worden meer lieton en muts Nu Flink stampend luide chestnuts, dans je ook maar eens de chestnut free die hou je steeds die melodie in je kop en ook nog in je knie, altijd maar de chestnut tree.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 Ik zie iedereen in zijn nacht. Ik zie een kans door op de dans door dat uit het zet. Harmimix, ik zie niks, daarom zing men dit. Oh, als je weet, ik loop, doe het nou, doe het nou. Oh, als je weet, ik loop, want ik hou van jou. Dan met mij nog één keer, nog één keer en dan niet meer. Oh, als je weet, doe het nou, want ik hou van jou. Als je dans maar en je dans maar, dan je voor niemand bang. Want je wat al te lang, dan denk je in je vang, En met opzet je niet oplet, heen daar rood en groen. Al op je winter Oh, I'm gonna be Do a so, do what? Oh, I'm gonna be law, want to go on now. Damn the nail in the ear, not a hear and down the near. Oh, I'm gonna <laughs> do Dan gaat dan heet je dan wat door, dan tegen de ogen, een sterretje op je borst, dan zit niet een op Ik vind sie reizend, ik mag sie leiden. Sie sind für mich die Frau mit dem Gewissen etwas. Von ihnen geht was Besonderes aus. Und wenn beim Tanz vol Blut en Feuer ihre Augen locken, da bleibt kein Auge trocken, das ist kolossal. Mein Fräulein, schön, wie wär dat met ons beiden? Ik mag sie leiden, sie sind mijn Fall. Luisteren naar Sandy D en Andy Doornbosch met weet je nog wel de avond in de regen met dank aan uh, John Verburg. Hij levert mij heel veel opnames en heel veel dank aan John Verburg dus. Willy Derby, als ik je zon niet mag bewezen, mag ik dan je schaduw zijn. Tolen en valier, allemaal op de fiets uit 1940, want het wordt weer lekker weer. Dus we gaan weer de fietsen oppoetsen en lekker fietsen. Datzelfde uh, deden de Ramblers met uh, Marcel Tielemans fietsen op de Heier 1944. En dan nog een hele mooie van de Ramblers en Marshall Tielemans. Susanna, Joepie Joep uit 1946, als ik het goed uitspreek. Kees Corbijn, de grote Kees Corbijn uit Rotterdam. Anna zorgt voor Herman. Dit was Vergeten Artiesten, graag tot de volgende keer. Laat ze voortleven. Deel het voort, deel het voort. Bedankt voor het luisteren. En u weet het, woorden houden op waar muziek begint. Tot de volgende keer. Ik ben André Visser en oude muziek komt tot leven via Mike Winkelmans Vergeten Artiesten. En die luisteren u elke week via internet www.vergetenartiesten.nl. Elke week een lust voor het oor. Jij stond op de tram.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 The mood is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 Ik het nog steeds niet begrijpen, mijn jongen, dat jij zo vreed van mij weg ben vergaan. En zeg het je eerlijk, ik hou toch zo van je, en voel dat ik zonder jou niet kan bestaan. Ik wil je niet storen, maar wou je iets vragen. En antwoord me dan ook bedenk ik ben mens. En leef dan met haar maar weer verder gelukkig. Toch ik vol toe aan een enkele wen. Jij hebt toch van mij niet te vrezen. Alle doet ook mijn hart nog zo'n pijn. Maar als ik je zon niet kan wezen, mag ik er je schaduw dan zijn. Ik stopte vanmorgen om anders te denken, een paar oude sokken met keurige ruik. En ik doe net eender, alsof het de tijd was, de tijd toen jij je eeuwige bruid, En toen in de kast Waar je kleren zou hangen Mijn bruikkleed met pleier Weer zag naast jouw jas Kwam weer die herinnering Uit broevere dagen Toen ik er voor jou nog Uit de zonnetje was Jij hebt het ook van mij niet Vrezen. Al het alle toedrokken mijn hart nog zo'n pijn. Maar als ik de zon niet kan wezen, mag ik er je het u dan zijn. Die oude trouwe hakkenpuffer staat nu aan de kant Wij moeten zuinig zijn op de benzine in het land de koeien geven melk, maar voor mijn vorkje is dat niets. Daarom gaat de familie nu en file op de fiets. Mijn pap zit op de tandem, dat is een tweelingfiets. Mijn pap is pips, hij heeft het spit en mader achter al zijn klit. Net of ze op iets anders zit in plaats van op de fiets. Heel nou hoor. Ze rijden op een rijtje en ze stremmen het verkeer. Ze torpederen en passant een onbeheerde heer. Mijn paps klimt uit een zuurkar met een rolmops in zijn boord. Dan stijgen ze weer op. En de familie peddelt voort. Mijn pap zit op de tandem. Dat is een tweelingfiets. Mijn pap is pips, hij heeft het spit. En maar daarachter al zijn plit, En als ze op iets anders zit. In, in plaats van op de fiets. Daarachter zit de baby. In het mandje van de fiets. En als hij dorst krijgt van de zon. Dan huilt hij om de melksalon. En vrolijk zit die hondenpomp te lurken op. De fiets, ha, heerlijk, ja. Ze zwinken met z'n allen een plantsoentje in het rond. Maar pa loopt met zijn voorwiel op het staartstuk van een hond Een hondsgejank weer klinkt als een sirene door de lucht Een botboer laat zijn kar staan en neemt plotseling in de vlucht Mijn pap zit op de tandem, daar is een tweelingfiets. Mijn pap zit pips, hij heeft het spit en maar erachter al zijn klit En op ze op iets anders, zit in plaats van op de vies Daarachter zit de baby in het mandje van de fiets En als hij thuis krijgt van de zon Dan huilt hij om de melkstand. En vrolijk zit die hondepont De lurken op de fiets Daarachter komt mijn tante Mijn tante op de fiets Voorop het stuur de hondemand Een fietsbond in de linkerhand De broodkaart in de kouseband Mijn tante op de fiets leeftijd krijgt de tandem tegen het lijf Ze kopen als vergoeding Elk een wafeltje van vijf En Mams verliest er ijskoop Paps vertikt om stil te staan Maar Mams roept, haal hem op want mijn gebit hangt er nog aan. Mijn pap zit op de benden, dat is een tweelingfiets. Mijn pap is pips, hij heeft het spit en maat achter als een krit. En hij op ze op iets anders zit in plaats van op de fiets. Daarachter zit de baby in het mandje van de fiets. En als hij dorst krijgt van de zon, dan huilt hij om de merkzaal. En vrolijk zingt hij hondepond. Te lurken op de fiets Daarachter komt mijn tante Mijn tante op de fiets Voor op het stuur De hondemand, een fietspond In de linkerhand, de broodkaart In de kousen, op mijn tante Op de fiets Daarachter komt mijn opa Mijn opa op de fiets Hij sprint er twintig In het uur, zijn tong hangt twee op het stuur, hij drukt Een diender door de muur Mijn opa op de fiets een visser zit te vissen tussen het groene oeverriet Zijn stok ligt op het fietspad, maar mijn paps die ziet hem niet De stok die slaat omhoog en tante slingert op een hek Met twee geschaafde knieën en een paling onder een hek. Mijn paps zit op de en daar is een tweeling fiets. Mijn paps is pips, hij heeft het spit en maan Anders zit in plaats van op de fiets. Daarachter zit de baby in het mandje van de fiets. En dat schrijft van de zon, dan huilt die om de merkzal. En vrolijk zit die te gedurken op de fiets. Daarachter komt mijn tante, mijn tante op de fiets. Voorop het bestuur, de hondemand, een fietspomp in de linkerhand. De broodkaart in de kousenband, mijn tante op de fiets. Daarachter komt mijn opa, mijn opa op de fiets. Hij springt er twintig in het uur. Zijn twee l op het zuur hij drukt een diender door de muur. Mijn opa op de fiets, daarachter komt mijn opo, mijn opo op de fiets. En opo houdt de portemonnee, betaalt de ranja en de thee, en neemt een handvol klontjes mee, dat is alland op de fiets. En allemaal op de fiets, en allemaal op de fiets.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 Oh, that's a radio, got is it's not De heide, ver van iedereen, fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen, vogels begeleiden, ons op onze reis, waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs, fluit ik dan met hun mee, antwoord jij heel tevreden, fietsen op de heide, ver van iedereen, zit snat sn beide jij en ik ga Op de heide, ver van ieder een, fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Dan de long bras la petite Susanna. Lui murmura ses mots en agitant son grand chapeau. Susanna, Susanna, youpi youpi youp la la. Un jour le grand gym reviendra. Susanna, Susanna, youpi youpi youp la la. Dis-moi que tu ne m'oublieras pas. Oh Susanna, why don't you cry for me? I'm living in La with my banjo on my knee. On l'embarqua sur un bateau, il avait le cœur gros Les copains ne le trouvaient pas rigolo Quand on lui demandait qu'est-ce que t'as, il ne répondait pas Mais il plantait ses dents dans le pastin, gage en sanglotant Susanna, Susanna, youpi youpi plala. Susanna, un jour, ton grand jupe reviendra Susanna, Susanna, youpi youpi plala. Dis-moi Susanna, que tu ne m'oublieras pas Oh, Susanna, why don't you come for me? I'm leaving Alabama with my banjo on my knee. Un mois plus tard, il débarquait dans une grande forêt. Il put prendre au lasso un perroquet. Au bout d'huit jours, l'oiseau malin connaissait leur refrain Alors sans s'arrêter, c'est lui qui se mit à chanter Susanna, Susanna, youpi youpi la Un jour, quand j'y reviendra Susanna, Susanna, youpi youpi la Dis-moi que tu n'oublieras pas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 Vergeet de artiesten, laat maakt Winkelman. Uit het archief van Kees Corbijn op www.vergetenartiesten.nl. Jaar gedraand, want in het hoofd van Herman gaan er soms wat dingen fout. Anna kan geen kant op, doet de boodschappen met spoed. Omdat Herman in zijn eentje van die rare dingen doet. Zorgt voor Herman, heeft het niet op school geleerd? Want in het hoofd van Herman gaat nou alles echt verkeerd: als buurvrouw niet kan helpen, dat is lijden, dat is last. Dan bindt Anna voor de boodschap eventjes haar Herman vast. Heren is vooruitzien, maar de heren in Den Haag, die zitten niet met Anna of met Herman in hun maag. Die smeten met miljarden voor een hoge snelheidslijn, om zo tien minuutjes eerder in de stad Parijs te zijn. Voor dood vermoeide Anna en die man vast in die stoel, al met al in hun misère, een verrukkelijk gevoel, dat een schat kist leeg schept in een zakelijk besef, niet aan hulp in de ellende, maar voor de aanschaf van de JSF. Uh, a little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its streets was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Thomas Neri did his einde for another eye sending by saying goodbye and all revoir to the four keer. Thank you.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 We've heard and nacht. And... And... Our is full of joy. Good night and well rest. the rest of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 To say I love you so and it was a lovely day to baloo. Soon the sandman will call on you night and night, sleep tight to blue.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 Maybe just cares for me. Cause I've got happy, snobby, happy, snobby feet